klein stukje te gaan. Ze alleen dat klein stukje van 11 naar 21. Ja. zijn we klaar met, met deze oud En dan kunnen we verder met, gaan met het correctieproces dat op het bord staat. 11. Ja. We zijn om meer. En dat is wat hij zegt. Dus dat is wat hij zegt, dit is zegt. Hij vindt het nog handig. Goed. Maar, maar, als je wil, lach. de ant. yatwa En dat was zoger zegt. Maar, me, als je Waarmee zal ik je vergelijken? Ja, staat het. Waarmee zal ik je vergelijken? En tegelijkertijd doel je op die ma. Mem hey. Kegavna de ant Yatva net zo so als jij, ja, als jij sitende bent. Sit. Net zo so als je sit. Twaalf. Na, na de eerste koma Klomar. hij gaat ons uitleggen like Dat wil zeggen. Shebisibat Hatam. shil Israel. Dat om de reden. Van de zonde van Israël 13. Senechara beta-migdash. Dat de beta-migdash, tijdelijk ja, dat de tempel, is, werd vernietigd. Weniglo, Miail ad Admatam En ze werden verbannen. Miail ad-Matam van hun land. Van hun aarde kunnen we zeggen. Garmu was ze Gam piroud lenukwa. Let op, wat je ons vertelt. Veroorzaakten zij ook. Veroorzaakten zij daarmee ook veertien. Piroud lenukwa. Let op, wat je ons vertelt. Afscheiding, scheiding van de nukwa. De scheiding van de nukwa. Let op wat de mens, wat wij doen, door niet man op te brengen. Dat zij veroorzaakte de scheiding van de nukwa. Hoe? Ki tet sferot a-tachtonim a schela want de nechen onderste haar nechen onderste sferot van haar vaefte naflule klipot viele klepot ja, betekent naar de Bia. Vanaf de Bia. Net zoals de uitgangssituatie waarbij waarmee wij de zoger gingen leren. Dat ja, in de absolute blijft alleen maar ketter, alleen maar één sfera. En de negen vielen naar beneden. We heen, gazra, lenuk, ta da, gaten En zij keerde terug tot een puntje onder de Yesod. Ja, dat is dan... They were tot a point under the Yesod. 16. We zeshomer, and that is what he said. Mashavelah, where may I be able to compare? We holler. We zeshomer. And that is what he said, the zogar. Mi, yerpe pe lach. Letterly -like is it so, as you need know what mi is, then it's, wie zal haar dan, wie zal haar uh, nee, wie zal jou uh, genezen, maar hij zegt dan, wie zal jou genezen, maar wij weten dat het Mij is dus Mij zal jou genezen, ja de Mij, de naam Mij. dus de jirsut zal jou genezen, de Tfuna, waar jij, op, waar jij staat nu, die zal jou genezen die zal jou van binnen licht geven, dat jij ook in Zivu kan de dubbele punten. Hainu. In Yashuvu, let op, we hebben het lang, we hebben In vne Israël mit Shuvah. Indien de zonen Israëls zullen terugkeren in de inkeer. We zeggen man, man opbrengen. Ook precies hetzelfde in elke toestand. we hebben precies hetzelfde moeten we doen. 18. Veit kanu, veitak nu, en zullen zich corrigeren, hun, zullen hun daden corrigeren. Veyalu man lezon, oh, let op, en ze zullen doen opstegen, man naar de zon. Hinei aaz, zie dan, dan, 19. Shuv, jemshachu, Hemogen hele Elain, Elazon, dan zullen weer aangetrokken uh, worden de mogen, de hoge morgen, tot de zon. Dus van de jisoot en Veshuv twalef, tale, tala hanukva, en op en, en weer en opnieuw weer zal de nukva opsteigen de jisoot, naar de jisoot. Hanikra mi, welke jij zoet heet mi. We aast je je 21 lachere voor, en dan zal voor jou genezing zijn. Zie je wat genezing is? Genezing is wanneer het volk Israël, betekent uh, elke mens die dan zijn kilim van het geven gaat aanspreken, wat gaat hij doen? Eerst van dat onderste gedeelte, van onder, de, onder het midden, de krachten omhoog halen. Ja, naar jou, boven de tafel, boven de parsa. Duidelijk, daarom, daar, daarna, wat, wat, het, wat het gebeurt? Let op. Wat gebeurt er als jij eerst haalt die, we zitten nu in het derde gedeelte, dus een beetje ook gaan we combineren nu met wat wij hier op het bord staan. We hebben gezegd dat. Eerst wat moeten we doen? Eerst moeten we. Wat staat dit hier? Eerst haalt. Eerst moet. Wat, is, wat betekent het tshuva? Wat betekent inkeer? Betekent dat. De krachten van onder de parsa. Halen omhoog. Wat je wel aan kan. Halen we omhoog. Dus boven de parsa. Waar alleen maar ketterhochma staat. Ja, en onder staat binasheren binnenmacht. Als ik naar boven haal wat ik kan halen, ja, dan is boven waar de ketter Hochma is, wordt het, uh, wordt het wat wordt het dan, wordt het uh, overvloed aan lichten. Ja, meer lichten dan het, dan het normaal is. Ja, van beneden haal ik ook omhoog. Dan wordt het van boven, bij mij, in mijn vijfstveroot of tien sfeerot, zo zoals ik, dan hebben we boven de parsa hebben we dan, uh, een cluster van meer lichten, ja of niet? Van beneden heb ik ook naar boven gehaald. Nou, en dat zorgt ervoor dat ik verbonden raak met de, het onderste gedeelte van de hogere traptreden. Dat wekt op dat onderste, die gaat mij om, om, brengen mij omhoog. En... Da, en dan wordt het Hadinoukwa opgetild obhetel, naar Jissud. En dat is refua, dat is de genezing. Waarom hey. Jissud is, al, is al-Bina? En dan verkrijgen we Al-Gadlut. Dus wat betekent genezing? Daar zijn er geen klipot zoals so so onder de taal, onder de parsa ja, in dit geval, we zeggen onder de taal, onder de parsa, duidelijk. Onder de parsa bij mij is, kan ik geen zivouk maken. Ik moet het omhoog brengen, ben ik dan in de bina, dan kan ik zivouk maken, en bij jirsut is nog niet helemaal, omdat, kijk, jirsut is, wat, hoe heet jirsut? Mi, ja? Mi. En mi betekent, zoals hij ons had verteld, dat mi is nog, daar, mi betekent wie. Daar is nog de vraagstelling. En de vraagstelling betekent, daar is nog tekort. Het is, is, ja, toch wel nog tekort. Een zekere vorm tekort is nog. Het is nog, overal waar nog geen licht hochma is, is tekort. Oké, okay, maar het is al geweldig. Het is, want waarom het is geweldig? Dan ontvang jij honderd zegeningen. Door, door naar Jirsut te komen, ontvangen we honderd zegeningen. Nou, dat is een geweldige revoer. Dat is dan, wat betekent hier? Eh, genezing, betekent echte genezing van narigheden van alles, ervaar je dan. En dan ga je verder. Heb je meer krachten, dan ga je dan samen dan met de Jirsut ook. Jirsut gaat nu ook omhoog. Ja, altijd heb je moet je zo weten. De de stand van de ladder is altijd dezelfde. Altijd blijft uh, als het omhoog gaat, maar je hebt altijd voor jezelf wie. Ze zon, zichself, wie. Je should, altijd, je als Zeeran zon heeft altijd voor zichzelf wie. Hier altijd hier als ze komen nou tot de tot Oké, Abowima okay, abo is ook hoger dan, maar je hebt altijd hier voor jezelf. Als ze komen tot Arikan heb je ook altijd, kom je tot Arikan Dan heb je ook, heb je ook voor jezelf. En Jershot zegt wel precies. Op Shabbat bijvoorbeeld, in de Shabbatmiddag, uh, Zeiran de mens die dan ervaart dat, dat zeyranpin, die stijgt op tot Arikan Dus net zo so als het was bij de, bij de, de uh, ik kan je voorstellen dat op Shabbat, op de middag, dat het, uh, iemand die dan, en dan betekent de mens ook, de ziel, die ook verbonden is dan met de zerenpien en ook Dat jij komt dan ervaren, uh, arichanpien, ja, maar voor jou is altijd, voor ons is het altijd de zon. Voor ons, ja. En voor de zon is altijd hier. Wij komen eerst naar de zon. En de zon neemt ons man ook omhoog naar Jirsut. En Jirsut brengt ook de man. Plus zijn eigen man. Want naar Abouima, et, et cetera, Nou, dat was eventjes wat we hebben geleerd. Wat de zoger betreft. En nu gaan we verder met de het correctieproces GAMDIN, wat vandaag ook reemt erg veel met wat wij ook leerden vanavond. Nog eerst, ik heb hier links wat nog in een grafiekje opgetekend, maar eerst gaan wij behandelen wat wij nog vorige keer niet hebben behandeld. Dus de eerste stadie, de eerste wat, wat wij doen is in, in de toestand waarin ik druk ervaar dat ik moet zorgen daarvoor dat ik uh, breng en uh, we altijd hebben we tien spherot in alleke toestand dat je brengt dat naar de jesod ateret jesod okay? altijd brengen naar de jesod op welke, welke plaats, welke sfera is dat doet er niet toe, je altijd brengt eerst naar je sot heb je gebracht dat naar die sot dan doe je dan uh, doen wij de man opstegen. dat heb ik vorige keer gezegd heb ik ook in het rood heb ik in het blauw heb ik laten zien met blauw lintje hoe dat komt, kijk nou hoe dat komt het met mijn blauw lintje. Gaat het blauwe lijntje naar boven, de, boven in de absolute naar de plaats dat jesod is van de Zerendpin. Duidelijk. We moeten altijd zorgen dat wij proberen naar jesod van pin te komen. Hoe? Huh? Nou hoe? Oké, okay. hoe? Okay. Oleg, oleg doet me, met zijn handen, doet ze met zijn handen, hefend zo, weet je zo in ja dat dit hoe kunnen we dat doen? Welke belangrijkste regel is de wet van het hilaal? Over enkele regels Dat betekent dat doet er niet toe waar je zit. als je wil nu komen tot je soort van je zult van natuur, dat betekent niet dat jij komt daar, hoef je niet daar te komen. Maar je moet daar, daarmee verbinden jezelf, dat jij daaruit de straling ontvangt. Hoe? Je zult tegen je soort, ja of niet? Jij moet komen naar jouw soort, waar je bent. En elke keer alle je soods. Van de wereld die verbonden met elkaar zijn. Ja, betekent op, op de schema, op de levensboom. Op de levensboom. Dus als je komt naar jouw jesod. De ware plaats van jouw jesod. doet er in de ware jesod van de ketter. Jesod van de hoogma. En natuurlijk laat staan jesod, de ware jesod van de jesod. Dat is dan de, het eindpunt. Eindelijk. Maar eerst ja, doe je dat bijvoorbeeld. Je zit in de ketter. Oké, okay, jij komt tot jes, jij, jij gaat jouw. ...druk dempen. Druk dempen betekent dat jij was... ...bezig met dat, en jij gaat het... zacht ...zachtjes dat zo naar binnen, naar binnen... ...tot je... ...tot je tot tot komt tot je soort van die sfera ...waar je bent. Moet je niet denken waar ik zit... In, in de, ...zit ik in de, de ketter of in de gogma... ...waar ik zit, doe dat niet toe. Maar je moet zoveel zakken... Naar naar, ...naar... ...naar de plaats waar... ...wat je soort betekent. Je soort van... ...van... Uh, Ogen betekent bijvoorbeeld je zot, daar is ook je zot. Ja, betekent hoe je kijkt met, de, met je ogen. Ja, en dan weer jouw hart ook, hoe je voelt met je hart. Dan moet je ook naar je komen. En dan ben je gekomen naar je zot. Hoe, we zullen dat leren. Dan ga je de man op doen, opstegen, breng de man naar je zot van Zerenpien. Je moet niet denken, heb ik zo ver of niet. Zelfs, kijk, als je doet, dat is schematisch wat ik zeg. dat het naar, want misschien gaat jouw man alleen maar uh, uh, bereikt, alleen maar de jezelt van uh, van de Zeyranpin, van de Asiya, nu. Is oké, okay, goed. En toch in de in de jesot van Asiya daar is verhuld de jisot van de jisot van de zeyanpind van de jetzera. ja natuurlijk, en de jisot van de da, nog dieper jisot van de zeyanpind van de bria, en daarin, is nog jisot van de zeyanpind van de atzilut toch ontvangen toch altijd van de atzilut, ja als je natuurlijk Be, alleen voorop, Vooropgesteld. Wat? dat het voor je, bij jou, dat bij jou, dat dat bij jou jouw vraag, jouw aanvraag, dat jouw tekort uh, oprecht is. Duidelijk, ja, Man is tekort. is gisteron. Man op man halen. Dus oké, okay, dat is schematisch. Dus jij doet het waar je ook haalt het omhoog, maar je moet het brengen omhoog. Steeds leren omhoog en omlaag komen. Dat is wat de ladder van Jacob is. Jacob was de eerste die dat geleerd had. Om van binnen die bewegingen te maken, omhoog en omlaag. Want Esaf kon alleen dat doen, naar horizontaal naar links en naar horizontaal naar rechts. Ja, Esaf. Horizontaal voor zich en horizontaal naar achter zich. Alles is horizontaal. Dat is esso. Daarom, waarom, waarom daarom heeft de schepper heeft hem ook de zegening gegeven. Ja? Dat hij ook deze wereld kon hebben. Ja, met je zwaard moet je leven. Zal je, moet je leven. Wat betekent dat ook? Ja? Dus, maar t, wij moeten leren omhoog omlaag, van hoog ontvang je alle zegeningen. net zoals de noekwa heeft, is opgekomen naar jirsgoed en ontving daaruit. Leren omhoog en omlaag. Hoe vaker jij die bewegingen doet, hoe meer zal je dat wel ervaren. Ja? Hoe meer maak je jezelf ontvankelijk daarvoor. Oké, okay. laten we zeggen zo, jij komt waar dan ook naar je soort van de hogere traptreden en die hogere traptreden heeft ook toch uh, de verbondenheid met Jezot, van deze hier en en nu let op wat gaat gebeuren. Dat is net wat we hebben geleerd hier. Wat moeten wij doen om de om wat waarde wat waard Torah ons voor waarschuwt om te letten op de zevoek tussen de ja, wat zei je ons dat ik haal. In de Torah, in de Dwarim, zegt hij dan, in de Deuteronomium. Ik haal de, de hemel en de aarde ter getuigenis, als getuigen, voor jullie. Dat jullie moeten zorgen, waken, dat jullie de zivuk waarborgen tussen zeer en en mal. Dat doe je ook bij, de, bij het proces van het drukdempen. Jij doet het voor jezelf in de eerste instantie goed. Maar daarmee doe je ook aan de wereld goed. Wat ga je doen? Oké, okay, dat komt man. Die komt omhoog. Die komt naar zeer en Van de, uiteindelijk, van de atseloot. Natuurlijk gaat het tot de eindsof, maar dat teken, tekenen, dat niet natuurlijk. En van eindsof komt naar beneden weer, naar je komt de madde, mannelijke wateren, als het ware. Als antwoord of vulling. Vulling van mijn tekort. En dat gaat natuurlijk... Kijk. Mijn man. Mijn man. Dus mijn gebrek. Mijn verzoek. Die gaat stap voor stap verder. Ja? Let op, erg belangrijk. Bij elke traptreden wordt mijn man steeds groter en groter. Eigenlijk. Uh, mijn stukje... Mijn stukje... zeg ik dat? Eh... Uh, tekort, wat ik omhoog breng, gaat naar de volgende instantie. De volgende instantie pakt mijn man, en die gaat naar de hogere instantie, van de hogere, dus van hem, naar de hogere. Wat gaat je daar doen? Die brengt de man van wie? Alleen mijn man, nee. Hij haalt ook zijn eigen man. Heel erg belangrijk wat ik zeg nu. Dus, als ik breng mijn man naar, laten we zeggen, van jezode. Eerst naar de eerste, volgende station. Wat gaat het gebeuren? De volgende is hoger dan ik. De hogere, wat gaat de hogere doen? De hogere moet zich wenden tot zijn hogere. Ja? Hij kan zich niet wenden tot de hogere alleen met mijn man. Hij moet zijn eigen verhaal hebben houden. Bij de hogere, bij zijn hogere. Duidelijk? Net zoals een soldaat. Een soldaat kan zich richten tot zijn korporaal, ja of niet? Hij kan niet tot generaal, Ook okay, nu in deze tijd, oké, duidelijk, maar alles in subordinatie. Dat een soldaat richt zich tot de korporaal. En de korporaal moet, moet dan voor hem pleiten bij een sergeant. Ja, en zo gaat dan omhoog. Maar de sergeant komt dan bij hem, de, de soldaat zegt nou, ik moet mijn ma, ma zien, mijn ma is ziek, et cetera en dan komt er... de sergeant, de korporaal, komt naar een sergeant... en zegt... ik wil hem, ik wil hem verlof geven... Hij wil, hem verlof, hij wil verlof, ik wil graag voor hem een verlof hebben... die korporaal zegt... want hij doet ook goed... hij zit goed in zijn tank... goed euh, dat En dat... hij doet erg goed die oefeningen... dus hij verdient het wel, hij geeft extra man... voor hem, ja... Pleit meer voor die andere, voor die soldaat... Ja? Oh, hij deed goed, hij heeft dat daar, dat gedaan, dat gedaan hij heeft. Dat. En die sergeant, die gaat ook weer, dat ook, hij, die gaat verder naar, naar, naar, naar, naar een officier. En zegt, uh, hij deed dat bij oefening, oefeningen, hij was zo gigantisch, hij was een held. Hij heeft enorm veel, op, niet opgeblazen, maar toch wel op een andere, op een hogere manier. Ja, op, een, op een hogere manier heeft hij hem dan gepleid voor hem, duidelijk. Dat is dezelfde ook wat wat uh, zie je wat de, de, de heiligen dat doen. Ze pleiten ook voor, voor de hele wereld. Op die manier. En zo dat het komt. Elke man wordt het hoger en hoger en hoger. En dat wordt allemaal naar, hoog, naar, bo naar boven gebracht. En daarom wordt het ook dan. Van de eindsof komt dan ook. De, de overeenkomstige mat. Ja of niet. Wanneer de man. Mijn man die ik dan, of van, iemand, van iedereen van die man die komt dan naar de laten we zeggen naar de Galgaita van, van, van de Adam Kadmon. Ja, dat is dan naar de eerste station voor de einde zijn ware plaats. Het is een gigantische man wordt het. Ja, dan zegt men dan nu moet je dan voor dat, dat verlof niemand denkt dan aan de verlof van die sergeant, maar dan zegt men ook nou nu moet je voor voor, dat, voor, de, voor de actie van de Dalvoor wat waar, Dalvoor waar was het? En, ze hebben ze nu daar, en in Afghanistan ergens daar... In Nederlandse... Hè? In Nederlandse, Nederlandse... Ja, ja, daar zitten ze dan. Dat heb ik ook gelezen. Dat, dat hebben ze gelezen dat tot nu toe is het al... Half miljard euro al hebben ze dan gespendeerd... Aan die actie daar. Half miljard al. Nou, is het nou, daar? Is het zijn, ze al, zijn ze al een stukje verder gekomen? Nou, geen, geen millimeter verder, maar doet er niet toe. Maar hoe hebben ze dat allemaal opgebouwd? Hoe, als het komt zo ver... Half miljard was het al gespendeerd, nu willen ze nog meer daar. Ja, dat is erg mooi, maar half miljard, kan je voorstellen? voorstellen. Wat ik bedoel, daarmee niet... Maar dat het op die manier wordt het, dus het tekort opgevoerd omhoog, en dan komt het van een zof, eerst tekort voor het algemeen. Voor de voor uh, galgalte van Adam kan Gigantisch licht ontvangt dan die galgalte. Dan gaat het een stukje minder, klein beetje minder, of veel minder, naar de Ab terug. Ab ontvangt dan. En Ab maakt dan de. Ab is dan de. Is Chokma. Van de Adam Kadmon. En de Sag is de Bina van de Adam Kadmon. En jullie, Bina en Chokma, ook daar, die maken de Zivuk. En zij brengen daar een gigantisch licht naar beneden. En dan komt het naar mij. Nee, komt het uiteindelijk de hele verhaal. Het hele verhaal ging dat om Jesod van de Absoluut en de nukwa van de Absoluut. Nu komt het een stukje daar naartoe naar de Jesod van de atselud, van de Jesod van de Ziranpin van de atselud, Dat is dan het laatste station van de Ziranpin van de Absoluut, Waarmee mee waar mee geeft het aan goed. En die geeft het dan aan die malgoed. En dat heb ik met mijn gebed opgeroepen. Dan gaat nu die malgoed van haar komt alles hier naar op aarde. Zij, hij heeft ons verteld uh, in de regel 9 van de Kolom. We, we, we om kabel het, shaltano alo, al alma en zij de noekwa dan ontvangt de heerschappij over de wereld. Hey. Dat is dan de goddelijke aanwezigheid. En zij geeft het dan aan mij en aan alle werelden samen. Ook anderen geeft je ook uh, een stukje genezing aan mij en ook aan anderen. Door, door mijn vraag. En zij geeft ook aan mij die honderd zegeningen. Eigenlijk. Dat is wat... Uh, ja, honderd van Oké, okay, maar dat is een principe. Dan gaat het woord ook een stukje verdeeld. Ook bij anderen. Wij weten dat niet hoe dat zit. Wij zijn allemaal absoluut verbonden met elkaar. Ja, Eigenlijk. Kijk, we zijn zo verbonden met elkaar. Dat ik. ik, ik als ik kijk soms naar uh, wat er gezegd wordt in die talkshow. Dan denk ik, nou. Het is leuk en aardig. Wel, zeg je dat. Uh, wat men spreekt <coughs> of zo. Maar <coughs> men, men denkt toch wel dat. Bij al het wat wij verbonden met elkaar zijn. Maar toch wel zijn er verschillen. Ja, zo'n so verschillen zijn er dat, dat er bestaan ook nog heel zwaarteschappen. Ja, die, die wij moeten, die mogen gewoon. Ik zeg natuurlijk niet. Ik, natuurlijk zeg ik niet dat zij. Uh, natuurlijk wilde ik niet dat, zij, dat, dat, dat die dood zou gaan. Ja, die zegt. Ik wilde natuurlijk niet dat zij dood zou gaan. Maar ik ben wel blij dat zij dood is. <lacht> ik wilde niet... Nou, ik, nee, goed, moet je me niet... Ik wilde niet dat zij dood zou gaan. Hè? Want dat betekent... Dan dan, ben je dan ze iemand anders. Dat, we hebben al geleerd dat het niet goed is. Ja, in de pers was het al geleerd. Dat iemand zegt... Ja, ik wil dat die dood gaat. Nee, nog. Dat voor iedereen vond het niet leuk. Dat is dan, zegt die man ook. Die zegt dan, ik vind het niet natuurlijk... Ik, ik wilde niet dat zij dood zou gaan. Maar ik ben wel blij dat zij dood, dood is. Voor ons is het niet acceptabel. Onthoud how dat erg goed. Hoe? In de eerste instantie moet je kijken naar de vijanden. Of schijnbare vijanden die je voelt als vijanden. En je moet ze ook niets toevoegen. Niets toewensen. Eigenlijk. Hoe verschrikkelijk jij ook dat hebt meegemaakt, en hoe verschrikkelijk dat en dit en dat, jij moet ze niet toewensen. En dan nog denken: nog. of moet die wel begraven worden hier of niet, of dat, wat no, is het nou, wat is het. dat zijn kinderlijke zaken. We hebben geleerd: als een mens in de vrijheid is, als een mens niet achter de tralie is, is, zoals hij die. die een van die advocaat had gezegd, als een mens niet achter de tralies trali zit, dan als ik hem zie, dan ga ik met hem koffie drinken. En dat is de Torah. Deze, deze advocaat, ik heb gele, gele, gezien, keek, gekeken naar hem, ik weet dat die Torah had geleerd, dat zijn vader, zijn grote vader, heeft hem ook de Torah geleerd. Die weten wel de wetten van de, de Torah. Duidelijk. Zo moet het ook zijn. En als iemand dan... Hoe dan ook, men spreekt over die of die of die. Wij zijn absoluut verbonden met elkaar. Ja, maar zij, zij herkent niet het holocaust of dat. Interesseert mij dat wat, haar, wat haar opinie is. Ja, kijk, een mens was opgegroeid in de tijd van die, van die tijd. Hoe kan je, dan ver, kan je dan denken dat je kan ze, uh, veranderen? Sommigen beginnen zich aan te passen een beetje, maar sommigen kunnen zich absoluut niet aanpassen. Die willen niet aanpassen. Zichzelf. Het was een prachtige tijd van hun leven. Aan de glorie, de macht en alles. Nou, is het iets is is verkeerd? Voor die tijd was het zo. So, Oké, okay, wij moeten niet. We hebben het niet. Het is niet aan ons om, om de. Kijk. Als het een oorlog is, of wat dan ook, dan moet je strijden, moet je vechten, moet je alles doen. en moet je ook, mag je ook, ook, ook, ook schieten van alles. Maar haten een ander, absoluut verboden. Haten je vijand, absoluut verboden. Je mag wel in de regel, in de leger gaan, je mag, alles kan je doen. Vechten, moet je wel vechten voor het land, als het, als het eh, eh, niet zeggen, ik, eh, ja, ik, het is niet mijn opvatting. Het is een land, voor je land moet je vechten. Waarom? Ook weer hier, wij we zijn allemaal verbonden met elkaar. Maar, maar niet haten. Verschrikkelijk. Op die manier komen we nergens aan toe. En in de eerste, hoe staat het, hoe staat het? in de Torah? De, sche, de schepper uh, geeft aan de boosdoeners en dan pas staat het aan de goede. En waarom? Om ons te leren dat wij moeten juist uh, de ander niet haten. Oh, het is verschrikkelijk iets wat wij, als je nog voelt, telkens, elke keer wanneer je voelt, nog, voelt nog haat, voor wie dan ook. Ja, maar hoe kan het? Het is toch... Uh, dus hoe verschrikkelijk de, die mens was, die allemaal nog... Uh, je moet het haten, dan betekent dat jij bent nog bezig met... Nog met menselijke, ook niet eens menselijke zaken. Dat is niet goed. Eigenlijk staat in de Torah. Wat staat in de Torah? Dat de, als je ziet de ijzel van je vijand liggend onder de, onder de last, onder zijn last, ga naar hem toe. en heffen op. Hoeveel, natuurlijk is het geestelijk bedoeld, maar ook fysiek moet je het ook zo doen. Eigenlijk, we zijn absoluut verbonden met elkaar, Uitelijk, ook met degene die zeggen dat de Holocaust niet bestaat. Absoluut verbonden met elkaar, eigenlijk. En wat is belangrijker voor mij? Het gevoel van uh, die mensen die nog leven en die dan kwetsen hun gevoel gevoelentjes, of de of de mitzwa van de Torah. Let op, wat ik wil nu zeggen, is erg belangrijk. Niet dat ik voel dat ik, ik ben degene ik haat niet. Niet dat ik voel dat ik niet haat. Ik wil graag haten. Eigenlijk. Ik wil graag al, uh, da, of haten of, of uh, hoe dat nu... Ik moet de andere, mag de anderen niet haten alleen om, om één ding. Omdat de Torah mij verbiedt om dat. De, om de mitzwa te, te vervullen, om dat voorschrift, om niet te haten, te vervullen. Dus ik ga niet zeggen dat ik, uh, oh, ik ga mijn gevoel van haat nu uh, omzetten in liefde. Wie ben ik dat om dat te doen? Maar ik enige kan ik, moet ik wel doen. Moet ik zeggen, ik ga die mens, die schaap, niet haten, zelfs lief hebben. Waarom? Omdat de Torah, omdat het voorschrift is van Hashem, van de Schepper. Eigenlijk. God houdt het allemaal. Het is niet dat ik dat wil, zo. En daarom hebben we absoluut geen voorkeur. Ik moet mijn voorkeur of mijn, of de, mijn gevoel, of de gevoel van die kwetsen, van die kwetsen. We hebben niets te maken met gevoel. Het heeft niets te maken met jouw gevoel of zo. Wil je vooruit gaan, dan heb je geen andere keuze. Dan moet je vervullen deze mitzwa, dit voorschrift om de ander niet te haten, om de dus laat staan niet haten. Oké? Okay? Maar altijd weten dat jij vervult de wet van het heelal. Mitzwa betekent de voorschrift betekent betekent de wetten van het heelal. Hoe, hoe, kunnen kan, hoe kunnen we ooit komen tot onze persoonlijke vervulling? Hoe kan ik het komen als ik een of andere zwarte schaap, schaap uh, uh, haat? Of ik dan niet tevreden ben van dat. Of ik dan tegen, tegen ben dat dit, dat, dat, dat en dat. En dat. Het kan nooit komen. En als iemand dan zegt dat, uh, dat uh, namens welke groep dan ook. Dat die dan. dat Ja, of namens zichzelf. Dat, ik ben blij dat. Dat die en die dood is. Dan betekent dat dit absoluut. Uh, voor, uh, afgescheiden de mens op dat moment is. Of de komedie speelt van de schepper. Ja? En geen goede dienst doet aan de mensen. Hij is wel, doet wel dienst aan. aan de ogen van de andere mensen. Die belangen waarvan hij behartigt. Maar niet die. Van de schepper. eigenlijk, En wij moeten wel doorheen komen, door al onze gevoelens. Doorheen komen en doen de wil van de schepper. Dat is heel iets anders dan mijn, mijn gevoel, maar ik voel. Maar wat je voelt, voel. Je moet wel de mitzwa, de voorschrift, voorschrift naleven. Oké, okay. nou dat is what, in principe wat ik had verteld in het kort. Nu heb ik nog een, uh, hier nog een. een en zeg en een vorm van een zo grafiekje opgetekend. Wij kennen yeah. het zo so dat uit vorige vorige onze cursussen wel eens, maar heb ik zo geprobeerd een beetje nog op die manier op te tekenen. Dan hebben we horizontale as, ja, yeah? so, uh, uh. horizontale as hebben we hier het correctieproces, het voordere van een correctieproces, links hebben we. En boven uh, verticaal en verticale as van, het van de grafiek heb ik een gevoel van de ware realiteit. Ja, een soort. De ware realiteit, dus. omwille van het geven. En dan de uitgangssituatie. Uh, is dat punt waar de twee asen elkaar kruisen. En dat is de ketter. van elke, laten we zeggen, van de ketter van elke toestand van mij. Wat moet ik doen? Ik moet eerst, ga ik eerst de eerste fase. Uh, kilim, ga ik mijn uitwendige kilim druk dempen. Eerst altijd beginnen we we hebben, no, normaal spreken we niet daarover, maar er zijn altijd uitwendige kilim en inwendige kilim. Want houden dat altijd. We spreken altijd van alleen maar kilim, maar altijd hebben we eerst uitwendige kilim en inwendige kilim dan ga ik dan eerst uitwendig iets wat uiterlijke kant van mij, dus of we, oftewel, wij noemen dat ook lichte, lichte wensen, ja, lichte wensen, dat soort dingen, of lichte wensen en gedachten, die ga ik eerst corrigeren. En die is makkelijker, betrekkelijk makkelijker, dan heb ik het gevoel, voor mijn gevoel, heb ik het gevoel dat, dat het evenredig mijn proces van het denk, van het uh, druk uh, dru druk uh, dempen, dat hoeveel ik druk demp naar de jesot, naar de jesot, ja, yeah, dan naar jesot toe. Op dezelfde manier voel ik dat mijn gevoel van de realiteit ook groter wordt. In de eerste fase, omdat dit lichte dingen, lichte dingen, meetbaar. En hier heb ik ook geschreven, hier links, aanduidingen. Fase 1, Werken aan jouw uitwendige kiling. En dat betekent, alles wat in je krachten is te doen, doe maar. Het is niet direct zeggen, Hashem, Hashem, schepper, schepper. Eerst moet je doen wat je kan doen. Dat betekent werken aan jouw uiterlijke kiling. Ja? De, De fase 2 is een horizontale stuk weg van jouw van jouw proces, waarbij jij niet voelt dat jij vooruit gaat. Jij gaat wel inspanen jezelf, jij je gaat wel uh, werk doen aan jezelf, maar jij je voelt niet, gevoel heb je niet dat het toename is in jouw gevoel van de ware realiteit. En dat is, noem ik dan, dat het werken aan jouw inwendige kilim. Geen gevoel van de vooruitgang, want inwendig uh, dat is dan een heel andere diepe, diepe kilim die waar geen gevoel gemakkelijk gevoel komt bij ons, niet het proces gaat wel, maar wij voelen dat niet, duidelijk het corrigeren, correctie van de in innerlijke, inwendige klim gaat door maar ik voel het net of ik het niet voel, en daarom is het hier ook een, een zeer gevaarlijk momentfase uh, tussen de dus de tweede fase. Dat men gaat opbouwen of men dat genoegen neemt met alleen met uiterlijke killing En dat is eigenlijk wat ik hier opgetekend had, is een proces naar de ware je zoet. De gaan naar de ware je zoet. Dus dat is de tweede, tweede fase. En die beide fases zijn het opbouwen van, heb ik niet opgetekend hier, niet geschreven waar geen plaats meer was. Het betekent het opbouwen van gissarontekort. Dus die, dus dat drukdempen in die beide fasen van de uiterlijke en de innerlijke klim betekent dan het opbouwen van gissarontekort. Ik kan niet direct een man geven omhoog, als ik geen ware Gissaron tekort heb. Right? Dus hier ga ik eerst opbouwen mijn tekort door van de ketter te gaan naar de jessot ga ik opbouwen mijn tekort. Eerst in de uitwendige kilim, betekent mijn lichtere gedachten, en mijn gedachten, en mijn lichtere wensen. Dat zijn als het ware uitwendige kilim. Bewijzen van spreken. En dan ga ik werken naar de diepere, diepere kilim, inwendige kilim, die ook dan als het ware, voor mijn gevoel, onder uh, zware wensen zijn. En dat lijkt wel, omdat het, die zijn zo zwaar lijkt het, of ik niet vooruit ga. Ik moet doorzetten. Ik moet wel gelaten doorzetten. En eigenlijk zo, dat in tweede, de tweede fase, voelen wij pas echt, dat wij tekort hebben. In de eerste fase voelen we nauwelijks dat we tekort hebben. Je gaat gewoon in de oké, okay, een, beetje, een beetje, maar het is niet voelbaar. Maar ik moet, in de tweede fase ga ik echt tot mijn diepe wijze, in dat, op, dat, op dat moment, in die, toestand, in die toestand. En daar voel ik dan wel tekort. Onthoud er goed, wanneer je gaat tekort voelen, dan betekent dat je dichter bij de schepper bent eigenlijk, niet zoals de massa, dat doet, ze de denken dat ze, als ze stralen, dan zijn ze dicht bij de schepper, nee, eigenlijk, je moet stralen van jouw tekort, Eindelijk. dat is het, dat jij tekort opbrengt, dat wil de schepper, waarom? We hebben geleerd van de waarschuwingen van de Torah, eigenlijk, dat wat verla verlangt wordt voor ons, man, ja of niet, de man wordt voor ons verlangd. Waarbij, opdat wij op uh, zouden waken, op dat wij blijven waken, over de zeeboek tussen de zeeranpien en nukwe. Zeeboek is altijd, wordt gemaakt door je Jezot natuurlijk. Maar we zeggen aan zeeranpien en nukwe. En dat, dat kunnen we opwekken alleen door de man. Nou, dan hebben we in de eerste fase, hebben we gewerkt nu aan de kilim van de uiterlijke kilim. Kilim is, in ook, is ook te kort. We hebben gewerkt aan de uiterlijke kilim. We hebben uh, tekort gemaakt naar binnen. Dan hebben we in de tweede fase hebben we gewerkt naar onze innerlijke kilim. Waarbij we voelen dat we geen kant uit meer komen. Geen gevoel van vooruitgang. Moet ik doorgaan. En wanneer, dan komt er een moment in de derde fase... Waar ik, waarbij ik zal ervaren dat het een volmakten tekort is gisteren van deze situatie, van deze toestand waar ik nu mee bevind dat moet ik daar moet ik naar wachten en verlangen niet naar licht moet ik verlangen zoals de massa dat doet duidelijk, als kinderen mama geeft me een koekje ik wacht dat de mama een koekje geeft Deindelijk. maar ik moet verwachten verlangen naar de de volmaakte gisaron, want dan pas heb, kan ik de ware man opbrengen de man die genoeg zal zijn om de zeeranpien en nuqua in ziwoek te laten komen en daarmee kan ik pas geven daarvoor is nog geen geven Eigenlijk, maar daarvoor... aan de ene kant heb je een tekort ja? en aan de andere kant moet je uh, in overeenkomst naar eigenschappen zijn dus geen tekort dat haakt ze op elkaar eigenlijk. Ik bedoel, bedoel tekort. door tekort ga je dat, kom je in de discrepantie met het licht, natuurlijk. Maar eerst moet je het opbouwen. Eerst moet je opbouwen de tekort. Niet vluchten van de tekort. Eigenlijk. Tekort betekent niet alleen in de linker lijn oh. te zijn. Ook in de rechterlijn is tekort. Alleen, het is, het is een tekort, positief tekort, waarbij jij dankt de schepper en je zegt ah, ik heb nog tekort, ik kan je nog meer danken, maar ik heb toch wel tekort dat ik nog niet zoveel kan je danken. Heerlijk. En aan de linkerkant, dat bedacht tekort van je. Heerlijk. Maar dat is juist wat, dat het resultaat van jouw tekort is, de ware man. Daar gaat het om. Jij kan niet voordat jij kilim heeft, kan je niets ontvangen. Hoor je dat? Het is wel een goede vraag wat je zei. Als je tekort hebt, dan ga je dan daarmee, ga je dan oh, uh, in discrepantie komen met de schepper, ja de schepper is schever, alles volmaakt, en jij bent dan, en jij hebt dan tekort, en jij gaat nog meer tekort hebben, dan ga je nog meer, terwijl de schepper alles heeft, als het ware, licht en volmaakt heeft. Dat klopt, maar... Jij moet ergens, jij moet een plaats hebben in zichzelf, opbouwen, een plaats in zichzelf, in elke tinsverod, wat je in elke toestand hebt, wat je hebt, om het licht te ontvangen. Waar kan je dat licht binnenhalen? Als je geen tekort hebt, waar kan je halen? Wie kan jou helpen dan? Men kan helpen aan wie? Men helpt wie? Hij hey, je schreeuwt. Kijk hier op straat, als iemand gaat, gillen, help, help. Oké, okay, dan iedereen kijkt naar hem. Ik weet niet of hij geholpen wordt, het is nog een vraag. Kijk, eh? Iedereen vlucht natuurlijk, iedereen zegt, ja, weet je dat? Het is net zoals in Rusland: het was was ook een grote, een zeer grote, een, hoe heet het, eh, conferentier. was eh, ook cabaretier. heel groot. E, echt geweldig. En dan vertelt hij dan, vertelt hij ook een verhaal, hij zegt, ik loop dan over de brug. Ah, en dan hoor ik dan onder de brug, dan iemand die schreeuwt, help, help, help. Ja, dus, ik, ja, dus iemand die dan aan het, het verzuipen, verzuipen als het verzuipen was, help, help. En, hij zegt, en ik zegt, wat denk je dat ik de, Direct. Ik doe direct mijn hemd zo. So, ik doe direct mijn hemd, uh, mijn hemd heb ik direct, maar uh, ging dat even losmaken. En direct, direct naar de telefooncel. In <laughs> <laughs> <laughs> de telefooncel, direct naar het bellen, bellen, bellen. de be hadden mobieltjes. En de telefoon doet niet. En And die andere is schreeuwen: <laughs> Help, help, help. En ik ga verder, wat moet ik doen? Hij zegt hem, en dan zegt hij dat, oké, okay, dan heb ik dan, moest ik, hij zegt, een auto wil hij dan dus, uh, stoppen, et cetera, et cetera. Dus hij heeft allerlei acties, Ik heb zoveel acties ondernomen, zegt hij dan. En dan gaat hij over iets anders vertellen. Daarna die conferentie, die gaat veel praten over hoe hij bezig was, daarmee gaat over een ander verhaal vertellen. En dan opeens komt hij ook in zijn gedachten terug op die andere. En zegt ah, en die andere, ja, ah, die is verzopen. <laughs> <laughs> <laughs> ja, ja. De, zo moeten we ook een geweldig tekort hebben ja, echt de ware tekort hebben dat we dat, dat het wij geholpen worden. <coughs> eigenlijk <coughs> dat is eigenlijk waarom dat is, de ja, discrepantie discrepantie is nodig alleen om die om die dat Spanik, de Spaniksveld, het spanningsveld het spanningsveld op te bouwen Eigenlijk eerst het spanningsveld op te bouwen en daarna Daaruit kan je schreeuwen, een plaats maken, spanningsveld is een plaats maken. Kijk, net zoals het, ja, dat de tempel zoals we hebben gezegd, Betamikdash, het huis van de heligdom, is, is, betekent mal Eigenlijk. En al die offers die gebracht werden, al het hele dienst, het gezang die daar was. Alles was omwille van het aantrekken van de zeerampin. Je soort van de zeerampin uh, naar die noekwa. Ja, duidelijk. Dat is alles wat ze deden. Ook een enorme tekort hadden ze ook opgebouwd. Waarom moesten ze dat allemaal doen? Waarom moesten ze allemaal op, de, op het altaar zo hard werken? Waarom? Waarom moesten ze allemaal die offers brengen? Waarom moesten, waarom moesten ook die... die de hoge priester riskeerde met zijn leven. Hoeveel hebben zij eruit uh, uh, getrokken uit de heilige der heiligen dan? Duidelijk, ze konden daar niet verdragen, het licht, Want de, uh, die, de, helige, de hoge priester die kwam daar in de heilige van de heilige. En daar was een zo'n gigantisch veld van krachten. Waarbij. Als hij van binnen niet klaar was, volledig zichzelf niet uh, in overeenstemming had gebracht met de geset van de absolute uh, van de geset van de van, de van, de van de dan moest hij dat met, met de dood bekopen. Alles hangt van de mensen. Het was niet een straf van boven. Dat is, de, dat is een functie van de van van die hoge priester. Ja, duidelijk. Hoe hoger, zie dat, hoe hoger, hoe meer gisteron moest hij hebben. Betekent, waarom is hij dan doodgegaan? Omdat hij niet te goed, niet genoeg gisteron had. Hij moest in zichzelf opbouwen geweldig gisteron. Duidelijk. Hij mocht niet eten en allerlei andere dingen moest hij niet doen, et Aan de vooravond van bijvoorbeeld van de, van de Yom Kippur, heb ik al verteld, hij werd steeds, steeds wakker gehouden op dat hij, verhouden niet een, een uitstorting van zijn zaad zou hebben. Want dan zou hij niet geschikt zijn om de dienst te doen. Duidelijk, hij moest een enorm tekort hebben. Hij moest een enorme uh, uh, leegte hebben om, om van de hoge geset te ontvangen. Duidelijk te ontvangen moet je enorme leegte in jezelf maken. Duidelijk? En dat is de ware relatie met het licht. En niet dat ik niets heb en ik zeg... Waarom, uh, waarom wordt het mij niet gegeven? Daarom wordt ook gezegd... hij die heeft... aan hem zal gegeven worden. Ja of niet? En hij niet heeft... Wordt niet, wordt van hem wordt ook ontnomen wat, wat hij ook heeft. Dat betekent... hij die geen kilim heeft zal ook niets ontvangen. Hij die wel kilim heeft, die zal ontvangen en die zal nog meerdere kilim hebben. En meerdere kilim betekent meer ontvangen, meer ontvangen, meer ontvangen. Ja? Werk de, deze week aan jouw gisteren en dan alleen daaraan werk. Dan werk je aan jouw kilim en de rest komt.